6 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. In drie ovens van Bakkersland, de grootste broodfabriek van Nederland... is de afgelopen jaren asbest vrijgekomen. Dat meldt het tv-programma Zembla vanavond. Minstens één keer is daarom ook een partijbrood uit de handel gehaald. Bakkersland levert aan onder meer de supermarkten Albert Heijn en Jumbo...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 Martijn wil graag gaan wonen in het tentenkamp in Toscane. Ze moeten mensen daar in zeven dagen overhalen daar te mogen blijven. Als hij dat niet lukt, moet ze waarschijnlijk terug naar de gevangenis. Het weer: regen, wisselvallig, met veel wind en vanochtend misschien wat zon. Het wordt 12 graden. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS journaal. Aan we bij verkeersinformatie: de A22, de Velze-tunnel die is dicht. Uh, dat komt door een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. En je kan gewoon omrijden via de A9, de Wijkertunnel. U hoort zo meer over het tekort aan bijen. En sporters worden minder op dopinggebruik gecontroleerd... doordat de inkomsten van de lotto tegenvallen. We spreken de directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit daarover. En uitsupporters blijven voorlopig niet welkom bij Ajax Feyenoord. Straks de reacties en de gevolgen. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Donderdag 9 januari, goedemorgen. Er komt een nieuw bevolkingsonderzoek naar darmkanker door het RIVM. Het is bedoeld voor alle Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar. Ze kunnen zelf een poepmonster nemen en die dan per post terugsturen. Professor Ernst Kuipers is blij dat dat onderzoek er komt. We hebben hier ondertussen zowel in Amsterdam als in Rotterdam en ook op andere plaatsen meer dan tien jaar onderzoek naar te gedaan om te kijken naar de haalbaarheid en ook het effect van een dergelijk bevolkingsonderzoek. En dat blijkt uit dat ook het aantal mensen wat je op die manier opspoort met hetzij een grote poliep in de darm, hetzij beginnende kanker, uh, toch aanzienlijk is. Jaarlijks sterven nu zo'n 5000 mensen aan darmkanker. Het onderzoek moet zo'n 2400 gevallen in een vroegtijdig stadium opsporen. Maar er zijn ook tegenstanders, zoals oncologisch-chirurg Jan-Anne Raukema. We gaan op 7 van de 100 mensen die meedoen met dat poeponderzoek. 7 van die 100 krijgen een verwijzing van coscopie. Een darmonderzoek. Dat is geen fijn onderzoek. En als ze dat dan krijgen, dan wordt bij de helft van hen wat gevonden en bij de andere helft lijkt er niks aan de hand te zijn. Maar je zaait wel onrust. De doelgroep bestaat uit 875.000 mensen... en maandag vallen de eerste uitnodigingen in de brievenbus. In de ovens van Bakkersland is de afgelopen twee jaar... drie keer asbest vrijgekomen. Bakkersland heeft daarom tenminste één keer een partijbrood teruggehaald... met het VARA-programma Zembla vanavond. Bakkersland zegt dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid... maar volgens deze longarts kun je dat niet zo stellig zeggen. Er is heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar...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 op kan slaan. En bijvoorbeeld, daar kun je ook theoretisch zeker op voorstellen... dat dat in je buikvlies komt en daar ziekte kan geven. Pakkasland levert brood aan onder andere Albert Heijn en Jumbo. Ovens van het bedrijf zijn zo'n 40 jaar oud. En asbest wordt gebruikt als warmteisolatie. Pakkasland bevestigt de incidenten en is de ovens aan het vervangen... maar dat duurt twee jaar. Volgens de broodproducent is het huidige productieproces asbest veilig. Feyenoord-fans mogen niet naar de uitwedstrijd tegen Ajax op 22 januari. Amsterdam en Rotterdam hebben dat afgesproken samen met de clubs en de supportersverenigingen. Die laatste kwamen er niet uit, zegt burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. De ene zegt van ja, het is niet eerlijk als we uh, wel uh, met uitsupporters zouden spelen. De andere zegt ja, maar we hebben al een wedstrijd gehad zonder uitsupporters. Nou, Daar is het verschillend over gedacht. In, dus de conclusie moet zijn: het is nu nog niet te doen. De supportersverenigingen praten al een tijd met elkaar... maar ze kunnen niet garanderen dat de supporters zich zullen gedragen. Daniel Dekker vertegenwoordigt de Ajax-fans. Kijk, het gaat er natuurlijk wel over dat als je de zaak normaliseert... dan moet je het ook gewoon echt doen. En dan moeten de, niet alleen de fijne supporters naar de Arena komen... maar dan moet ook de Ajax-sieden naar, naar de Kuip. En dat gaat vanaf volgend jaar weer gebeuren. Als, als we dat plan goed op tafel krijgen... dan ben ik van overtuigd dat dat ons lukt met, met, met elkaar. En dan, ja, dan is dat alleen maar pure winst voor alle supporters. Een bemiddelaar gaat met de supportersvereniging overleggen, is wel besloten om vanaf komend seizoen... weer uit supporters toe te laten bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Vakbond Abfacabo FNV heeft CAO afspraken gemaakt... met thuiszorgorganisatie BTN over huishoudelijke zorg. Abfacabo-bestuurder Lilian Marijnissen denkt dat de meeste medewerkers... met dit akkoord erop vooruit zullen gaan. Er komt een minimumwaardering voor mensen die werken in de thuiszorg. We maken afspraken over aanbestedingen. Dat mensen netjes moeten worden overgenomen met behoud van rechten... En we gaan een einde maken aan de alfa-hulp. Dat betekent dat mensen zonder sociale rechten en zonder cao moeten werken. En we denken daarmee echt de kwaliteit van de thuiszorg overeind te kunnen houden. Vorige maand mislukten gesprekken tussen Advocabel FNV... en de grootste werkgeversorganisatie Actis over de verpleeg- en thuiszorg. Actis sloot toen wel een cao-akkoord met de overgebleven vakbonden. Het schiet niet op met de wintersport in Oostenrijk. Het is te warm. En wat er nu aan sneeuw ligt, dat smelt snel. Verse sneeuw komt er maar niet. Volgens deze directeur van het skigebied Vorarlberg... heeft het weinig nut om de pistes met alle geweld te prepareren. Het is eigenlijk niet zinvol om hier met alle geweld te proberen om pistekilometer kilometer te prepareren. Want dat is een kamp dat je niet gewinnen in Poegberg am Sneeberg werd het zelfs 17 graden. Maar in Oost-Tirol ligt wel genoeg sneeuw om te wintersporten. Verwacht wordt dat het de komende dagen in lager gelegen skiorden slecht zal zijn en blijven. Hoge gelegen centra kunnen nog wel wat hebben. Mark Robin Visser die is ook weer op pad uiteraard. Waar ben je naartoe? Ben je netjes in pak met de vouw strak in de pijpen? Nou ja, redelijk strak. Voor de radio hoeft dat toch eigenlijk ook niet... Ik geloof er niks redelijk. van. Maar misschien... Nee, ik verzin het ter plekke. Op een winderig Malieveld... waar in de loop van de ochtend zo'n 1500 militairen van de landmacht... zich gaan verzamelen om te vieren... dat de Koninklijke Landmacht 200 jaar bestaat. Ze gaan iets bijzonders doen. Een flinke dot ceremonieel hier in Den Haag. Want ze gaan een vaandelgroet brengen aan koning Willem-Alexander. En dat is al heel lang niet meer gebeurd. Dat er een aan een staatshoofd werd gebracht. Veel ceremonieel dus, wordt ook live op televisie uitgezonden vanaf kwart voor twee vanmiddag. En uh, ik ga kijken, zonder vouwen met broek, ik geef het eerlijk toe. Oké, okay, tot straks, dankjewel. <laughs> Eerste blik in de kranten: De Telegraaf opent met een fusie Staatsloterij en Lotto, die beiden willen fuseren. Daarmee ontstaat dan een ongekend groot kansspel-imperium met een jaaromzet van ruim 1,2 miljard euro. Euro. De Telegraaf weet dat de gesprekken al enige tijd in het diepste geheim zijn gevoerd. Het FT meldt dat er boetes dreigen voor veel pensioenfondsen. De Nederlandse bank dreigt tientallen fondsen boetes op te leggen... omdat ze onvoldoende inzicht bieden in de kosten van hun vermogensbeheer. Trouw opens met de arts. Die mag hulp weigeren aan de patiënt die niet meer wil eten. Artsen hoeven een patiënt die bewust stopt met eten en drinken niet zelf te begeleiden. Als zij principiële of emotionele problemen hebben met deze manier van sterven, vasten of verdorsten, dan mogen ze een patiënt overdragen aan een collega. Meld Zowel de Volkskrant als het Nederlands Dagblad zie ik hier die besteden aandacht in de kop aan de sluipende boycott tegen Israël. Zo noemt de Volkskrant het. De lobby van de Palestijnse autoriteit en haar vrienden lijkt succes te hebben, zegt de krant. Want steeds meer bedrijven trekken zich terug uit Israël. PGGM verkocht zijn aandelen in de banken in het land. En het AAD opent met een wethouder die betrokken zou zijn bij Wietteelt. Het gaat om VVD-wethouder Karel van Gelder uit Wijk bij Duurstede. Hij zou de speel zijn geweest bij een grote wietplantage. Politicus wist na een inval uitzicht van justitie te blijven... doordat hij een stroomman gebruikte en die had hij zwijggeld beloofd. Overigens, volgens het artikel nooit betaald. Politie vond zeker 822 plantjes in een pand in Arnhem. Eigen bodem dood dan met hard of stone 13 minuten over 6. Appel, ochtendappel aantreden. Mark Robin Visser. Ja, hoe moet dat al echt precies? Ja. Officieel, nou ja, ja, dat, dat weet jij. Voorlopen, ja. ja, voeten naast elkaar, armen strak <laughs> langs het lichaam in de houding dan, geef. 8. en dan krijg je ook een inspectie nog. Dan of dat is kan. Daarvoor al dat gebeurt? kan, dat kan eerst net, nou, netjes dat... staan. Netjes staan, ik voorspel je dat dat zeker vandaag gaat gebeuren. Die inspectie, <laughs> dat denk ik ook Want, wel. Ja. Het komt er nu wel een beetje op aan, hè? Ja, we gaan niet alleen terugblikken vandaag, hoor, op die 200 jaar... maar we gaan ook vooruitkijken op 200 jaar Koninklijke Landmacht. Daar hebben ze zelf ook allerlei uh, ideeën over. Daar gaan we in de loop van de ochtend over praten. De Landmachtdagen zullen er in mei heel anders uitzien dan we gewend zijn... want uh, het leger komt naar u toe deze zomer. Zo zal ik het maar een beetje samenvatten. Ze willen de steden en de buurten in... en uh, met persoonlijke verhalen uh, het maatschappelijk bewustzijn... over de organisatie vergroten... We hebben er echt over nagedacht. Het is natuurlijk sowieso een beetje een feestjaars. Vorig, uh, vorig jaar november al ingeluid hè, met uh, die, het naspelen van die landing van, um, van Willem Frederik. Toen werd uh, uh, 200 jaar uh, Koninkrijk uh, gevierd. Acteur Huub Stapel deed dat. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, op Collega, zijn schouders de, de golf uit. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het was door het weer liep het allemaal een beetje in de soep. En, maar goed, het was dan toch... Nou, het zou wel authentiek historisch. uit, vond ik. Ja, authentiek. Met zo'n met zo <laughs> modern landingsvoertuig. Ja, ja. Uh, Willem-Frederik, dat was toch wel heel anders met Willem-Frederik 200 jaar geleden. Maar goed, het geeft niet. Stapel uh, vond het allemaal geweldig. Kiesja Hekster, uh, die maakte daar een bijdrage over... en sprak toen even uh, met hem. Luister eventjes naar dit fragment. De prins staat op het punt om hier op Scheveningen weer voet op Nederlands bodem te zetten. Vanaf heden mag vrijelijk en in het openbaar het oranje weer gedragen worden. En toen was het tijd voor prins Willem Frederik aan Wal te gaan. Helemaal zo zal het er 200 jaar geleden niet hebben uitgezien. Harde wind en hoge golven zorgden ervoor dat de landing dit keer niet per sloep, maar per amfibievoertuig werd uitgevoerd. 200 jaar geleden legde de latere koning Willem I precies deze route door Scheveningen af. Ik vond het wel prettig dat al die mensen daar voor mij stonden. Dat er zo'n ongelooflijke poespas uh, en zo'n spektakel uh, uh, op dat moment gebeurde. Het, ja, het voelde wel groot. Ja. Het, het, het is wel een moment wat ik nooit meer zal vergeten. En zegt u dat als Huub Stapel of als prins Willem Frederik? Dat is half prins en half Huub. Ja, die zijn altijd verbonden met elkaar. Die, die Huub zit altijd overal in. Nou, prachtig. Nou, hupstapel Stapel vond het leuk. Dan was er in ieder geval één iemand die het, uh, die het leuk vond. Vandaag. Ja, Weer? Ja. Nou, ja, goed. <tieft> Vandaag dus een bijzondere dag in uh, Den Haag. is al lang niet meer vertoond. Een vaandolgroet. We kunnen het nu ook live op televisie zien. De laatste keer trouwens dat dat aan het staatshoofd uh, werd gegeven... was in 1980 rond de abdicatie van koningin Juliana. Kijk, we leuke kleine feitjes. Maar toen was het in besloten setting op Soestdijk. En nu dus gewoon in de volle glorie... Hier in Den Haag en ook op tv, kortom. Er valt een hoop te beleven hier. Ik ja. ga wachten tot nou. de eerste bussen komen. 1500 militairen verwachten we hier. Ja. Op het Malieveld. Zijn wel wat mensen die wat vroeger voor jou komen? Dan sta je daar zo alleen. Ik sta, hier, ik sta zo vaak alleen, Marcel. Dat is echt waar. <hijen> je hebt ons toch altijd. Maar altijd vol verwachting. Ja. Nou fijn, <hijen> we gaan je horen. Uitgebreid maar, Robin. Vanuit Leo. Den Haag. Ja. Dankjewel, tot zo. 16 minuten over 6. Gisteravond werd het Griekse EU-voorzitterschap feestelijk ingewijd met een ceremonie in het Atheense concertgebouw. Maar ondertussen zijn de Grieken zelf het meest pessimistisch over Europa in vergelijking met andere Europeanen. Volgens de meest recente opiniepeilingen voelen ze zich geïsoleerd en in de steek gelaten. Een beetje zoals Mark Robin Visser. Dat hoort ook correspondent Connie Kees op de markt in Athene.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 Maar het punt is nu wat er de komende tijd gaat gebeuren. Nu eh, verwachten we wat van de Europese Unie. En ik heb niet het idee dat, euh, dat ze naar ons luisteren. kan me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 Nee, ja, ja, polen is ook niet, zeg je ja meer. Kijk alvast, ik kijk alvast. Ze heeft dan wagentje vol, omdat ja, uh, ze ja, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar dochters heeft gekocht. Gewoon met een nadenkend dromerig dat er praat. Nee, ik met mijn man zegt, zo veel eten we niet. Nee, maar zij komt met haar zit op de levteon. Emas.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 En voelt hij zich Europees? We zijn Europees en we zijn ook heel goed. Nu, nu we het zijn. Zij, zij. Tuurlijk zijn we Europeanen. We hebben veel hulp gehad de afgelopen jaren. En ik geloof dat zo, nu langzaam, langzaam we bovenop komen. Nielfeme. Nielfeme ik, ik voel me zeker binnen de Europese Unie. Nou, toch nog één Griek die positief is over de Europese Unie. Tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio, 1 journaal. Pensioenfonds, PGGM en waterbedrijf Vitens... doen geen zaken meer met Israël. Fonds belegde in vijf Israëlische banken... die de bouw van Israëlische nederzettingen... in Palestijnse bezette Palestijnse gebieden financierden. Israël is teleurgesteld en probeert het besluit nog terug te draaien. Maar de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Cordaid... is juist heel blij met de stap van PGGM en ook die van Vietens... dat samenwerkte met een Israëlisch waterbedrijf. Cordaid-directeur Simone Filippini hoopt dat het andere bedrijven... er ook toe zal brengen uit Israël te vertrekken. Ik kan me voorstellen dat dat een trend is. In ieder geval dat dat een, dat een duidelijke voorbeeldfunctie heeft. En je ziet wereldwijd natuurlijk de trend wel. En de trend is dat het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid van grote bedrijven steeds serieuzer wordt. Waar het vroeger een beetje ging over we gaan intern eens kijken naar onze milieuregels enzovoort. Gaat het nu over een veel diepere ontwikkeling... Nou, echt fatsoenlijk gedrag op allerlei uh, terreinen... zoals uh, ethiek, uh, arbeidsomstandigheden... De, de effecten op milieu, maar ook op sociale verhoudingen. En in dit geval dus ook... Hey, er is, ligt, een, lekker, ligt een hele reeks aan internationale resoluties hierover daar moeten wij misschien wel wat mee. En dat heeft PGGM nu gewoon keihard in de praktijk gebracht. een interessant initiatief. Ja, en naast PGGM was er ook VITENS, dat waterbedrijf, ja. wat besloot... wij willen eigenlijk niet meer met het waterbedrijf in Israël zaken doen... vanwege precies dezelfde reden. Is er dan ook in Nederland een trend? Dat zou heel goed kunnen zijn. Want waar, er zijn nu al twee à drie bedrijven die dat soort besluiten hebben genomen. En ik kan me voorstellen dat anderen een kijken van... hey, wauw, dat, dat, misschien moeten wij ook eens even achter de oren krabben... of wat wij doen in die gebieden uh, wel een goede zaak is. En hoe reëel is het dat er meer bedrijven dat zullen gaan doen? Want het, is er ook, het kost ook geld. Je was daar zaken aan het doen... en dat doe je dan ineens niet meer. Nou, het interessante is dat als je kijkt naar... dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... steeds meer bedrijven echt heel diep gaan om dat in te voeren. En waarom? Omdat het gewoon sound business is. Dus dat is goed voor de zaken. Uiteindelijk unilever een enorm groot... Uh, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid opgezet. En waarom doen ze dat? Omdat ze denken... Onder andere, ah, ze willen goed doen voor de wereld... maar ook omdat ze denken dat het goed is voor hun zaken. En dus door uh, verstandiger ermee om te gaan kun je ook geld verdienen. En dat is dan een, een veel beter middel dan koperstaking of dat soort dingen? Ja, absoluut. Maar de consument heeft hier zeker een rol in. Want de consument wil ook dat de bedrijven waarvan zij hun spulletjes kopen... op een fatsoenlijke manier omgaan met mensen, met milieu, met mensenrechten... Die willen niet meer producten hebben die verdiend worden. Niemand in Nederland wil meer producten kopen... waar, uh, waar de kinderrechten bij zijn geschonden. Hè, waar kleine kinderen met hun vingertjes iedere dag zitten te slaven. De trend is meer verantwoordelijkheid nemen. Dat is de directeur van Cordate Filippini. Jeroen van Dommelen sprak met haar. SGP-leider Kees van der Staaij heeft aangekondigd... dat hij een debat wil met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... over het besluit van fietens. Elke werkdag, wakkere woorden met het NOS Radio 1 Journaal. I'll be on my way. The House of Fun. Jerome Falke, secretaris-generaal bij de FIFA... zette gisteren de voetbalwereld op zijn kop... door te zeggen dat het WK van 2022 in Qatar naar de winter wordt verplaatst. Zijn uitspraak werd gelijk ook weer door de FIFA tegengesproken... want er wordt pas later een besluit genomen over eventueel uitstel. Daarvoor is er wel een werkgroep al opgesteld... samen met Theo van Seggelen, die zit daarin... voorzitter van de spelersvakbond FIFPro. Hij is er al van overtuigd dat er in de winter zal worden gespeeld. Ik denk dat, die, dat de FIFA liever wacht op een formeel standpunt van de executive committee. En de bedoeling is dat die werkgroep pas aan de slag gaat na het WK in Brazilië. Dus het is wat dat betreft wat vroeg om nu al dit mede te delen. Maar het staat 99,9, ik wil zelfs nog verder gaan, 100% vast dat er in de winter gespeeld gaat worden. Bij de komende twee wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn supporters van de uitspelende club niet welkom. Dat bleek na overleg gisteren tussen Amsterdam en Rotterdam, de beide clubs dus, de KNVB en ook de politie. De burgemeesters waren wel voor, maar de clubs en de supportersverenigingen zijn het niet eens geworden. De Amsterdamse burgemeester Ebert van der Laan legt uit. Als nu Feyenoord supporters naar Amsterdam komen op 22 januari, dan geeft dat een beleven bij de Ajax supporters... dat zij ook dan mee mogen komen op 2 maart naar Rotterdam.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 dat we ook in het kader van alle andere plannen... dat er ook meer supporters moeten kunnen komen... en dat we met 50.000 mensen naar PSV moeten kunnen kijken... ergens in de toekomst. En PSV wil dan over zes jaar een plan van aanpak klaar hebben. Nieuwe stadion zou dan over tien jaar klaar kunnen zijn. De Nederlandse handballers lijken het WK van 2015 te kunnen vergeten. Oranje verloor de kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland met 24-19. Het was al de derde nederlaag in vijf groepsduels. Terwijl Nederland eerste in de pool moet worden om naar de playoffs voor het WK te mogen. Zondag speelt Oranje in Sittard de laatste groepswedstrijd tegen Israël. Bij een ruime overwinning blijft Nederland in de race... maar het is dan wel afhankelijk van de wedstrijd tussen Griekenland en België. En na half zeven hoort u een reportage met Irak-veteranen. Zij zien het geweld daar met leden ogen aan. Dit is Radio 1. Bijna half zeven, hier is Dorald Megens met het NOS Journaal. In drie ovens van de grootste broodfabriek van Nederland, Bakkersland is dat... is de afgelopen jaren asbest vrijgekomen, meldt het televisieprogramma Zembla vanavond. Minstens één keer is daarom ook een partij brood uit de handel gehaald. Bakkersland levert aan onder meer Albert Heijn en Jumbo. Inmiddels heeft Bakkersland besloten de ovens te vervangen... maar dat duurt nog wel twee jaar voordat dat gebeurd is. Belgische bedrijf in Daver wil het restafval van de Syrische chemische wapens... verwerken in Antwerpen, melden Belgische media na verwerking aan boord van een Amerikaans marineschip blijft restafval over. Dat moet worden verbrand. Bondskanselier Merkel gaat op bezoek bij president Obama. Tijdens een telefonisch gesprek nodigde de Amerikaanse president haar uit. Merkel is sinds 2011 niet meer in Washington geweest... nadat was gebleken dat ze jarenlang is afgeluisterd door de Amerikanen. En de ex-vrouw van Mark Dutroux, Michelle Martin, mag naar Italië. Ze krijgt van de rechtbank toestemming om naar een evangelisch tentenkamp te gaan... schrijft het Nieuwsblad. Het klooster waar Martin nu verblijft gaat sluiten... Het weer dan nog, regen, wisselvallig, veel wind... en vanochtend misschien wat zon, 12 graden wordt het ongeveer. Vanaf morgen wordt het kouder. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het valt mee qua files, maar toch is er qua bijzonderheden... wel het een en ander te melden. We begint in de regio Amsterdam op de A10... vanaf knooppunt Koenplein naar Watergasmeer. staat 5 kilometer voor de Zeeburgertunnel. Daar is een rijstrook dicht, er ligt rommel op de weg. Op de A20, gouden hoek van Holland, een aanrijding... Die aanrijding is bij Rotterdam-Krooswijk. Daar zijn twee rijstroken dicht. De file groeit nu snel vanaf genomen het plein. Er staat een vrachtauto stil op de A27. Breda-Gorkum. Die vrachtauto staat bij Hank op de rechte rijstrook. Twee kilometer file en omrijden is beter. Dat kan vanaf knopend Hoijpolder via Waalwijk. Mm, is dit, Kees, een opmaat voor een drukke ochtendspits? Want het is ook nog een onstuimig dagje. Ja, buige ochtendspits. Ik denk dat er ja, toch iets meer uitkomen dan het gemiddelde. Ik denk rond tot 160, 170 kilometer. Daar hou ik het op. Hou ons op de hoogte. Kees, straks bij de ANWB. En straks de Huizenmarkt. Daar hebben we het ergste wel mee gehad. Zo lijkt het. U hoort zo dadelijk hoe dat dan.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 U luistert naar het Radio 1 Journaal. Goedemorgen. De woningmarkt zit weer in de lift. De prijzen dalen nog wel. Maar meer dan vijf jaar na de crisis lijkt het malaise nu wel zo'n beetje voorbij. Om tien uur presenteert de NVM de cijfers over 2013. Onze verslaggever, economieverslaggever Bert van Sloten schetst de crisis nog even in vogelvlucht.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 Duurdere huizen blijven lastig te verkopen. Ook al zijn de mogelijke kopers nog zo aardig. Hoi. Leuke mensen. Tien uur presenteert de NVM-makelaarsvereniging dus de cijfers over 2013. Zeven minuten over half zeven. We gaan naar Irak, het land dat in toenemende mate weer geteisterd wordt door geweld. Veel inwoners vragen zich af of de situatie na de verdrijving van Saddam Hussein... door de Britten en de Amerikanen er ook maar iets op vooruit is gegaan. En weer ontvluchten duizenden families Fallujah, de stad waarvan delen vorige week werden ingenomen door aan Al-Qaeda-gelieerde militanten. Gemaskerde, bewapende mannen maken daar nu de dienst uit. Het is er onveilig, zegt Khaled Mooson, die met zijn gezin naar de provincie Karbala is gevlucht. We zijn gevlucht voor de militaire operaties in onze stad. Er werd lukraak geschoten op huizen en we maakten ons zorgen om onze gezinnen. Ondertussen bereidt premier Al-Maliki een grootschalig en beslissend offensief voor in Fallujah. In een televisietoespraak gericht aan het Iraakse volk klinkt hij vastberaden. Hij vraagt om begrip. We zetten deze oorlog voort omdat we geloven dat Al-Qaeda en zijn bondgenoten slechte mensen zijn... die we met alles wat we in ons hebben moeten bestrijden. Aldus Al dus Al-Maliki. In 2004 hebben de Amerikanen daar in de buurt van Fallujah zwaar gevochten. Ook tegen de radicale moslims. Militairen die toen bij gevechten betrokken waren, hebben er moeite mee. Dat de geschiedenis zich nu herhaalt. En dat geldt ook voor de nabestaanden van de vele gesneuvelden. Correspondent Wessel de Jong zocht ze op en vroeg ze hoe ze het nieuws ervaren. You know, I thought that something good has come of this. En then... dan.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 ...en hun posten over Fallujah... ...en hoe hartbrekend dit allemaal is... ...want het is als of niets heeft De strijd nu bewijst hoe zinloos het toen allemaal is geweest... ...meent de moeder. Aan wat de vrienden van zoon Nick op Facebook schrijven... ...ziet Tracy hoe pijnlijk die zinloosheid is. Van wat Nick, zei... ...he was vijftig... ...het was niet de Irakische mensen zo veel... ...als mensen die over de grens kwamen van Syrië. En wat heeft gegeven? Niets.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 Er zijn zoveel offers gebracht. When you sacrifice a lot for somebody else, and there are a lot of people who support your calls, and a small minority can come in and destroy that. We kregen zoveel steun, en dan komt er een klein groepje om dat allemaal kapot te maken. Is het dus allemaal zinloos geweest? That's a question I would like to answer. En of het zin heeft gehad, vindt Dario een moeilijke vraag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 Dit gedicht gaat over de gevechten van huis tot huis in Fallujah en hoe de strijd eeuwig voortgaat. The final fighter stands outside, his weapon primed to kill. A thousand hostile homes are next. The battle rages Does the battle still rage? It's Irak veteranen, Wessel de jong onze correspondent in de Verenigde Staten die sprak met ze. Vandaag worden de zwarte parels van Friesland gekeurd. Het gaat over friese paarden met opvallende gasten. Kijk daar, hoor, daar heb je ze. Daar hoort u straks meer over. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9 en smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal zuid soedanese rebellen hebben een voorstel van de regering afgewezen om de vredesbesprekingen weer op gang te brengen. Sinds dinsdag praten de strijdende partijen rechtstreeks met elkaar in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Maar een geschil over de vrijlating van gevangenen vormt nu een struikelblok. Felle strijd tussen de rebellen van Riek Machar en het leger van de president Kiir heeft Zuid-Soedan op de rand van een burgeroorlog gebracht. Weken van gevechten hebben zo'n 200.000 zuid sudanezen ertoe gedwongen huis en haar te verlaten. Zo zijn alleen al 70.000 mensen de stad Bor ontvlucht. Ze hebben een heenkomen gezocht in de stad Abirial, waar ze samen zitten in de schaarse schaduw van de bomen, zonder voedsel en zonder water. We zijn still under that tree, so we just live under that tree. And then many people die sick here, diarrhea and veel mensen hier zijn ziek, diarree, overgeven. Er zijn geen toiletten, dus je doet je behoefte ergens in de struiken... en zo verspreidt je ziektes. Artsen zonder grenzen, die de omstandigheden op de rand van catastrofaal noemt... levert waar mogelijk eerste hulp. Ook nog steeds stromen mensen naar de belangrijkste VN-basis van het land... die op de luchthaven van de hoofdstad Juba... Er zijn strenge regels. Zo worden de nieuwkomers eerst op wapens doorzocht, zegt een woordvoerster. Dat is in het belang van ieders veiligheid. Security on the ground in the camp is going fine. It is going fine because we are making sure that people are searched when they get in and there are no weapons on this camp. Bovendien, versterking op de VN-basis is onderweg uit allerlei landen. We are expecting reinforcement anytime. It's next week, starting with 350 Nepalese. We are also expecting uh, some Rwandese. We are also expecting some Ugandese. These people are going to come and reinforce the current force of the United Nations slowly, but it's ongoing. De Soedanezen hadden met het uitroepen van de onafhankelijkheid in 2011... niet verwacht dat ze weer zo hulpbehoevend zouden zijn. En daarom is er ook woede en frustratie. Gisteren was er zelfs een vrij grote demonstratie in Juba. Een oproep tot eenheid. En dan wordt een statement voorgelezen door de voorzitter van de zuid soedanese Vereniging van Burgerbewegingen. We civil society in strong Terms Possible Call upon both Conflicting. We doen een dringende oproep aan de strijdende partijen om onmiddellijk en zonder voorwaarden vooraf de politieke geschillen op te lossen. Zonder geweld. Politieke political differences non-violent. Ja tegen vrede, nee tegen oorlog, klinkt het in de straten van Juba. De bevolking van Zuid-Sudan heeft er helemaal geen zin in in een nieuwe burgeroorlog en dat valt te begrijpen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Marcel, de pijnpunten van deze spits die zitten vooral bij Amsterdam. Op de A10 bij de Zeeburgertunnel... als je komt vanaf van gaat richting Watergasmeer. staat een auto stil bij die Zeeburgertunnel. 5 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Op de A20 vanuit Goudenaar, Hoek van Holland... een ongeluk bij Rotterdam-Krooswijk... Na het ongeluk zijn daar nu twee rijstroken afgesloten. Fielerijden vanaf knopend de Bregseplein 3 kilometer. En een vrachtauto met een klapband op de A27 vanuit Breda naar Gornken bij Hank. Dat levert 4 kilometer file op vanaf knopend Hooipolder. En een afgesloten rijstrook. Het is beter om om te rijden. Vanaf knopend Hooipolder kan dat. En de omrijroute loopt dan via Waalwijk. 14 minuten voor 7. We gaan naar Den Haag naar het Malieveld, waar Mark Robin Visser net nog in zijn eentje stond. Mark Robin, ja. uh, ik ben natuurlijk nieuw hier, dus dan denk ik, ach, die zit gewoon thuis. Je gaat toch niet in je eentje op dat Malieveld staan. Maar jij doet dat echt, hè? Natuurlijk ga ik in mijn eentje, het, het ga ik in mijn eentje op het Malieveld staan. Maar ik wist natuurlijk vanmorgen ook dat, dat niet lang zou duren. Dat ik niet lang in mijn eentje zou, uh, zou, uh, zou overblijven. De eerste bussen zijn gearriveerd. En de eerste mannen zijn inmiddels ook uit de bussen gekomen. Nog niet in de vouw, maar gewoon in een geel hesje. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertelt u even wie u bent. Ik ben kapitein Patrick van Bavel. Ja. Normaal werkzaam bij bureau evenementen. En vandaag de oh. regelingsofficier op het Malieveld en in het voormalig Vromgebouw. Ja, voor een speciaal evenement mogen we zeggen. Voor een heel speciaal evenement. Vertelt u eens. Het is de vaandengoed. Eerbetoon aan het Koningshuis en in deze dus aan de Koning. Uh, wat sinds 1980 al niet gedaan is. En we laten uh, bij deze dag ook is de aftrap van uh, 200 jaar uh, bestaan van de koninklijke landmacht. Ja. En dan doen we dat eerbetonen aan de koning. Met uh, alle regimenten en koopsen. Met hun vlaggen of standaarden. Dat is een bijzondere ceremonie. Zoals je al zei. en Sinds 1980 niet meer aan hun staatshoofd. Maar wel op een andere manier uitgevoerd of sowieso niet meer? Uh... Sowieso niet meer uitgevoerd. Hoe voelt het eigenlijk dat dat zo lang niet meer... Uh... Een hele zo lang goeie... in, de, in de mottenballen heeft gelegen? Dat is een hele, hele goede vraag. Maar dit was natuurlijk wel HET moment om ja. het toch te doen. Ja. Nou, gaan we toch in de loop van de ochtend ook eens uitzoeken... waarom het komt dat we die zo lang niet meer uh, hebben. Wat gaat u nou doen? Want u bent een van de eerste. Ik zie ja. in de verte op het Malieveld uh, wat bussen aankomen. Ja. de eerste regimenten en koopsen komen nu aan. Die worden opgevangen door uh, de Nationale Reserve. De natress, zoals wij noemen. Ja. Die doen de eerste opvang. En ik heb hier naast mij ook nog een aantal uh, natressers... die op de route gaan staan, zodat uh, Hoe heet u dat nou, natressers? Na natressers. Ja, na Natresser? Wat is dat voor een woord? Dat zijn, ja, dat is... Uh, en dat is een vaktaal oh, dat... voor de Nationale Reserve. Bent u een, bent u een natresser? Nou, natris noemen wij oh, dat. Oh, natris? Ja, ja, klopt. <laughs> bent u ook een natris? Ja, ik ben er ook een, ja. En, en zijn er ook natresses hier? Bent u dan een natresse? Yes, echt, ja, Echt waar? Heet dat echt zo? Ik, nee, Goed, dan gaan we ik, het nog even opzoeken. Misschien dat Marcel en Frederik dat even op kunnen zoeken in Hilversum. Ja, Ga eens kijken. Dat moeten ze maar eens doen, ja. Natresse, natrist. Ik heb genatrees, genatreesde, natreest. Ik zou zeggen een natresse, medewerkster, ja. <laughs> Goed, fijne dag vandaag. Ja, dank, u. Nou, dank u wel. En veel succes. Dank u wel. Hmm. Ik wil ook een natresse. Goed, zo dadelijk hoort u over het Friese paard. Ja, we gaan het even zoeken. Het Friese paard. Want in Drachten, daar is vandaag de jaarlijkse hengstenkeuring. maar eens even over praten over dat zwarte beest. De, closer to the heart. de zwarte parel van Friesland wordt hier ook wel genoemd. Het Friese paard. Vandaag begint in Drachten de jaarlijkse Friese hengstenkeuring. En daar is de top van het paardenras te zien. Short Meekman is van stoeterij Bokzicht in Rijs... die Friese paarden fokt en verkoopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al druk bezig met poetsen en inpakken? We zijn al druk bezig, dat klopt, ja. Wie neemt u allemaal mee? Wij nemen uh, drie paarden mee... die uh, vandaag in de tweede bezichtiging moeten... En uh, zaterdag dan, het is vandaag de, eerste, de tweede bezichting van de jonge hengsten. Morgen de derde bezichtiging en zaterdag dan nemen we Tonjes mee, de dekhengst. Dus een heel spektakel. Maar er zijn dus inderdaad meerdere keuringen nodig, of bezichtigingen? Ja, ja, ja. Mm. Uh, bij het uh, fries heb je een strenge selectie wat, uh, wat hengsten betreft. Dus je hebt drie ronden van selectie. En uh, de besten die gaan door naar een test onder het zadel. Een dagentest. En uiteindelijk komen daar uh, de dekhengsten uit. En waar wordt allemaal op gelet? Er wordt gelet op het uh, ruik, dus hoe ze eruit zien. Uh, de beweging, de stap, de draf. En natuurlijk moet er een, uh, een goede uh, afstamming van een hengst uh, die moeten zijn. Uh, want een hengst heeft grote invloed op het ras. Dus... Uh, de beste moeten door. Ja. Meneer Meekman, dat, dat laten zien, het laten keuren, is dat bedoeld om ze uiteindelijk te verkopen of wilt u deze paarden eigenlijk nog niet kwijt? Uh, de beste paarden die doorgaan en uiteindelijk dekhengst worden, die, gaan, die blijven natuurlijk. Ja, dat maar kan uh, ik de kaart die, die, die, die wordt verkocht, dat klopt. Ja. Dus, dus als u er kunt verkopen de komende dagen, dan, dan doet u dat. Het is niet alleen maar om ze te laten zien en kijken: ik heb, ik heb het mooiste of het beste paard. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. Uh, de handel moet ook doorgaan. Ja. Toevallig vanmorgen zijn er 24 naar Mexico vertrokken, dus uh, dat gaat gewoon door. Oh, van, van uw uh, bedrijf? Ja. Dat is veel. Ja. Goeie deal. Dus, uh, nou ja, goed, het, uh, we kunnen niet elk paard houden en het Friese paard is zeer populair in de wereld. Dus die gaan naar, uh, naar alle windstreken. En kennelijk zijn ze heel goed, want in Mexico hebben ze zelf ook hele mooie paarden natuurlijk. Absoluut, maar geen Friespaard. Het is niet van is de Friese parel. Nee, ze zijn heel populair in, in de hele wereld. Uh, met name omdat uh, ze zijn zwart ze hebben prachtige manen, ze hebben uh, prachtige gangen en een, een super karakter. En het is een, het enige 100% zuivere paardenras? Van Nederland, ja. Van Nederland, ja. aha, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja, nee, van Nederland. Het KWPM-paard, dat is meer gemist ook met buitenlandse uh, rassen bij, En het Friese paard is 100% uh, puur. Het KWPM-paard? Marcel ja, dat kent dat paard wel, maar ik niet, vertel nee, eens. Ik dat paard okay, ook niet. Sorry. Dat, dat is het, het, het warmbloedpaard van Nederland. Ja? En we praten hier over het, het, uh, het koninklijk Fries Stamboek en daar hebben we het Friese paard. Aha, en wie gaat u daar nog meer ontmoeten? Wat zijn uw concurrenten? Uh, mijn collega's bedoelt u? Ja, <laughs> ja. gewoon uh, andere hengstenhouders. Uh, ja, uh, fokkers. Iedereen die ontmoet je daar. Er komen uh, ongeveer 8000, 9000 uh, mensen vandaag en uh, de komende dagen. Uit, nou, met name uit Nederland, maar ook uit, uh, uit andere landen. Ja. En hoopt u Dan Brown dan nog te ontmoeten? Ik weet niet of ik in de gelegenheid kom om hem een hand te geven. Maar hij komt wel. Ja, hij heeft ook Friese paarden. Dus uh, ja, ja. ja. De bestseller-auteur. Jou zou het leuk vinden als u mee kunt ontmoeten. En misschien een van uw paarden kunt voorstellen. Dat nou, het zou leuk zijn als ik een paard aan hem kan verkopen. Maar uh, <laughs> hij uh, heeft geld kijk, het, boek, het boek van hem is het belangrijkste. En als ik hem nu wel eens niet een hand geef ja, om een paard te verkopen zou dat moeten. Ja. Goed. Meneer Meekman, ik wens u mooie dagen. Dank u wel. En bedankt. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De Nederlandse Staatsloterij en de Lotto willen fuseren. Dat meldt de Telegraaf. En daardoor ontstaat een groot kansspelbedrijf. met een jaaromzet van 1,2 miljard euro. Samenwerking is uit nood geboren. Vanaf volgend jaar mogen ook buitenlandse gokbedrijven, namelijk in Nederland, op de markt. Staatsloterij en Lotto hopen met de samenwerking daartegen een buffer te vormen. Weer een VVD'er in opspraak, ditmaal in wijk bij Duurstede. Wethouder van Gelder zou de spil zijn geweest in een grote wietplantage, zo meldt het AD. Hij bleef lang buiten schot omdat hij zwijggeld beloofde aan een betrokkenen. Geld kwam er nooit en dus besloot de getuigen alsnog te vertellen over de betrokkenheid van de wethouder. Er dreigen boetes voor een kwart van de pensioenfondsen. De Nederlandse bank vindt dat ze onvoldoende... de kosten van hun vermogensbeheer in kaart brengen. Het Financiële Dagblad zegt de Nederlandse bank... dat het niet acceptabel is dat de pensioenfondsen... zich niet aan de afspraken houden. Vooral niet omdat er veel maatschappelijke aandacht is geweest... voor de kosten van de pensioenfondsen. De taxibranche wil dat chauffeurs zelf hun tarieven kunnen bepalen. Daar hebben ze de overheid niet bij nodig... zo zegt het Koninklijk Nederlands Vervoer in de metro. Op dit moment gelden de maximumtarieven voor voorrijden en kilometers. Veel chauffeurs brengen daarom het maximum tarief ook in rekening. Branchevereniging denkt dat als de tarieven zelf bepaald mogen worden, er meer onderscheid komt tussen de goede en de slechte taxibedrijven. Komt het wel goed met de koningsspelen op 25 april? Volgens Trouw zijn er veel scholen die dag dicht vanwege vakantie. Organisator Richard Kreitzek zegt hierover... de meivakantie start op 26 april. Achteraf ontdekten we dat een flinke aantal scholen... ook die week ervoor vakantie hebben. Omdat dan uh, tweede paasdag in die periode valt. Ja, organiseren, dat is toch een vak. Ja, prinses Beatrix is ook druk aan het organiseren van de verhuizing. Gisteren wapperde de standaard, de vlag die haar aanwezigheid aangeeft... al op Katzeel Drakenstein. Volgens de